Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien komt er ook een mobieltjesverbod in het MBO. Als het aan de MBO-raad ligt worden die dingen verboden, net als op veel middelbare scholen. Deze docent zou er blij mee zijn. Het is echt een grote afleiding uh, voor de studenten. En uh, ook als docent zijn, heb je er wel last van. De meeste studenten vinden dat onzin en zeggen dat ze hun telefoon nodig hebben. Ik denk dat het niet handig is, want je hebt wel gewoon uh, moeten inloggen voor op de laptop en roosters kijken. Dus, uh... Ja, is niet fijn natuurlijk. Zoals dus kun je nog even op je telefoon Maar Als je zelf aan de slag gaat, uh, zie je af en toe wel dat er muziek aangezet wordt. Of dat mensen hun eigen ding gaan doen op het mobieltje. Basisscholen gaan later dit jaar ook mobiel. ...deeltjesweren uit de klasse. Veel sportclubs in Amsterdam zijn zich rotgeschrokken. Ze hebben een rekening gekregen van de gemeente... ...omdat ze belasting moeten betalen als ze een terras hebben bij hun clubhuis. Een honkbalclub in de stad moet bijna 8000 euro betalen. Een tennisvereniging kreeg zelfs een aanslag van 33.000 euro. De wethouder zegt dat het niet de bedoeling was van de belasting... ...en dat ze er nog eens naar gaan kijken. Het zuiden van China heeft te maken met overstromingen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, vertelt correspondent Garry van Pinksteren. Er wordt gezegd dat dit de zwaarste regenval is in dat gebied... van de laatste 100 jaar, dus dat is behoorlijk. Ik heb filmpjes voorbij zien komen van het leger en andere hulptroepen... die met bootjes, met rubberbootjes, mensen uit hun huizen halen. Nog eens 130 miljoen mensen zijn gewaarschuwd... dat ze zich moeten voorbereiden op het ergste... En Siebert van Lienden moet vanochtend opkomen draven in de rechtbank in Amsterdam. Hij en zijn zakenpartners zijn aangeklaagd vanwege een omstreden mondkapjesdeal tijdens corona. Ze hadden vooraf beloofd om geen winst te maken, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ondertussen sloot hij de deal vanuit zijn commerciële BV, die dus miljoenen winst maakte. Van Linde zegt dat de overheid dat wist, dat ze niet anders konden en dat het moest zo van de overheid. Maar de staat wil het geld terug. De rechter zal uiteindelijk later dit jaar bepalen of het rechtmatig was. En dus of de miljoenen terug moeten. Mogelijk moeten van Linde en zijn partners zelfs de bak in. Er loopt ook nog een strafrechtelijke zaak tegen ze. En het weer nog een frisse dag met veel zon, maar ook wolken. En vooral vanmiddag op sommige plekken een buitje. Het wordt max 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Acht van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Goedemorgen Hans. Volgens mij het loopt er nog eens door. Het maar... ja, is een oude vrouwelijke cartoon. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, weet je nog? Ja, inderdaad. ja. Zo, ja. Uh, goedemorgen, Zandvoort. Ja, het was even rennen Het was even vliegen. rennen, want we uh, begonnen in Rabbel, maar dat uh, ja, waren wat was, er, technische maar, problemen. Was, uh, technisch problemen ja. yes, en nou, uiteindelijk uh, zijn we weer naar de studio op de Tolberg gegaan. Ja, en daar zitten en, we nu. Uh, en, daar en, zitten we nu. Uh, ja, we en, wachten uh, eigenlijk zo op ja. de eerste uh, gast van ons, uh, dat is Michel Vaas. Omdat en ik vind eh. die ik hoop dat hij zo komeraar ging lopen, dacht ik. Dus nou, dat zal even duren. Ja, dat zal even duren. Maar we hebben natuurlijk uh, goede muziek van onze technicus uh, uh, Pim Groof. En wij zijn uh, even nog aan het kijken bij de qualifying. Ja, de qualifying. Hoe is het nu, nu bezig. We stappen oh, okay. vooraan. Ja, uh, nou, dat is mooi. bezig. Een rondje aan het geven. Oké, oh, okay. nou, ik ga nog even zeggen wat we verder gaan doen. Ja, dat is misschien een gezien. goed idee. Wat ja. heb jij trouwens gedaan van de week? Uh, wat heb ik gedaan van de week? Nou, een hoop. Uh, hoop uh, leuke dingen? Nou, ook leuke, leuke dingen. Vorige week ben ik met een motor weg geweest. Hè. Ja? Lekker een rondje Noord-Holland. Oh, dat uh, je mooi weer, hè? Ja, mooi weer, absoluut. Ja, ja. Ja. En, uh, nou ja, goed voor de rest. Uh, ja, van alles en Goeie nog wat. timing. Ik, uh, ik ben uh, een paar dagen per week werkzaam bij pole position in Nederland. Oké, altijd leuk. Ja, mee je dat? Ja. Oh, ja, goed zeg. Dus ik denk, ja, na strijder. De, auto's verkopen. Na strijder moet ik toch wat plegen. Uh, ik denk dat doen. je daar ook uh, auto's ging uh, verplaatsen, zeg maar, of niet bij, bij strijderen. Nou ja, nee, maar dat is eigenlijk niet... Uh... Oké, okay, nee, maar ze zijn druk aan het slopen. Ze, ze zijn nu, nu gaan druk gaan. aan het slopen ja. en uiteindelijk... Kijk, voordat ze dan in uh, de Curie-straat zitten. Ja, dat, duurt dat duurt ook nog wel een paar maanden. Dus wat dat betreft... We uh, uh, hopen begin augustus dat ze ook die woningen ja. klaar zijn. Uh, goed, we gaan verder uh, uh, dus te praten met Michel Vaas. Uh, Carina Veerle die heeft, uh, is bij de Bulls -Eye geweest. Dat is een dansgroep van de Dance Academy. Ach. Die gaan meedoen aan het EK en het WK. Ze dat hebben er een hele leuk item over gemaakt.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 Gerard Kuiper. Hij stopt als voorzitter van de seniorenvereniging. Ja? En de grootste vereniging van Stamford. Gisteren niet. Nee, dat. Ruim 700 leden. Goedemorgen. Daar ja, hebben we het aardig wat op de kaart gezet. Maar daar gaan, gaan we straks over hebben met Gerard. Telefonisch dan, weliswaar. Oké. Okay. Uh, Carine is ook nog langs geweest bij uh, uh, Jurry Mans. En hij heeft de. Uh,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 zijn me vrijwilligers hebben. Ja. Nee, ik ben het met niet eens. Ik gewoon niet. Oké, okay, nou, nou een we gaan even muziek, wat uh, stukje muziek What draaien. Ik zie uh, Faas al komen, dat hartstikke leuk. Heb je, ben je klaar met de muziek? Ik ben wel klaar voor me. Nou prima, dan gaan ja, we goed. wat draaien. We beginnen met Elvis Presley. Elvis Presley, ja. Die ken ik nog niet. Je kan oh. niet beter beginnen, hè. dat <laughs> lijkt me goed. De uh, gast is ook binnen dus... Ja, ja nee, dat heb ik gezien. Ja, Toppertje. What now, my love.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 Once I could see Once I could feel van hem of niet? Of vind je het leuk? Het Elvis? Machine? Ja, ik fantastisch. Ja, ja. Hij heet uh, What Now no My Love. Hij, was, uh, hij, hij kon het wel. Ja, hij kon het wel. Ja. Ja. Ja, absoluut, maar hij heeft natuurlijk een hele rare carrière gehad. Ja, dat Samen met uh, de, de, zon, de Nederlandse uh, uh, uh, B B B B B Dirk van Kuik. Dirk van Kuik? Dat, dat was de manager. Er is een film over Ka gemaakt. Kapitein? Captain? Ayo, nee, goed in ieder geval...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 Heel jammer dat het niet doorgaat. Die hebben het negen keer georganiseerd, ja. Dus Michel. Ja, klopt. Uh, en ik, ik, ik vond het altijd een, een, een prachtig evenementje. Weet is het zo? Ja, jij ook natuurlijk. Ja. Het, maar kijk, het was, het was erg toegankelijk en uh, prachtige busjes en dingen. En, uh, nou, misschien kun je eerst even uitleggen waarom het dit jaar niet wordt gehouden. Nou ja, algemeen bekend. de trein is gewoon zwaar vervuild. Ja, oké. Okay. Er is asbest er natuurlijk op gevonden, dus wij mogen er uh, voorlopig niet op. Nee, er staan hekken. en, en Er staan die... hekken omheen. ja.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 Nou ja, maar uit een hoop landen. <laughs> uit een hoop landen in ieder geval. Ja, ja. toch? Nou, voornamelijk, voornamelijk Frankrijk, Duitsland, uh, België. En we hebben mensen inderdaad uit Rusland gehad. Ja. En hoe, hoeveel, hoeveel mensen komen erop af? De laatste keer hadden we 150 auto's. Ja. Dus dat zijn alleen de auto's. Ja, precies.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 Maar ja, ja, ja. je moet een luchtgekoelde motor zijn. Oh, okay. nou, je kan niet met een nieuwe Volkswagen nee, Golf nee, komen. Nee, nee. zeker gelukken. geen elektrische troep. Nee. <laughs> <laughs> nou, dat is duidelijk. <laughs> nou, dat was de helft van de kijkers. <laughs> ja. die, die zijn nu <laughs> afgehaakt. <laughs> <zeggen wat>? hou <laughs> Maar goed, uh, je hebt zelf ook een prachtig busje. Hè? Ja. Uit, uit welk jaar is die uh, Michel? 65. 65? Ja.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 70.000 euro. Dus dat ja. is een beetje jouw pensioen dan, uh, jouw auto, of niet? <laughs> Daarom heb ik hem ook. Ja. <laughs> ja, dat begrijp ik. Ja, je hebt een eigen bedrijf, dus je bouwt geen pensioen. Nee, dat is nee. waar. Ja, over je bedrijf gesproken. Jij hebt Miracle Media. Ja. Jij doet heel veel hè, met het uh, beplakken van, van ja. auto's ja. En, ja. en banners en weet ik het allemaal. Als het maar zodra het reclame is, dan doen wij het. Ja. Het, is bij ons, het is bij ons heel simpel.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 Er komt er waarschijnlijk iets nieuws bij. Daar kan ik nog niet veel over vertellen. Maar waarom dus vertel? zijn we, daar zijn we mee bezig. <lacht> Omdat dit de radio is. Ja. <lacht> mensen, mensen kunnen toch niks zien. Maar. <lacht> maar, nee, nou, we, we zijn er wel weer vol op mee bezig. Ja. Oh Leuk hoor. Ja, de, de grap is, wij leuk. kennen elkaar uh, best uh, redelijk goed. Dus we zijn uh, redelijk amicaal ook uh, uh, naar elkaar toe. Ja, je er geen uur. Nee, ik dat zeg ik geen bom ja. Nee, dan ben ik mee gestopt. We kussen ook. Ja. <laughs> nou, is we goed dat niet Oh, je kan het nu wel zien, hè? Wie je niet ja, klaar zijn. Ja, ja. <laughs> maar maar jij, uh, jij hebt, Michel, uh, wel geprobeerd om misschien nog een, een, een, een, een eendaagse ervan te maken in het dorp. Dat was nog Dat nu geprobeerd, aan, ja. zou nu aankomen zondag zijn. Ja, aankomen okay. zondag. En dat gaat uh, dus de morgen eigenlijk. Ja. Zou het zijn. Ja. Oké. Okay. En kun je vertellen waarom dat niet doorgegaan is? Of wil je daar. Uh, ja, door mijn gezondheid. Ja, gezondheid. Ja. Ja, gezondheidsproblemen. Ja, helaas heb ik een, uh, weer een hartaanval gehad. Ja, Ach jeetje. Meen je net. Ja. Ach jeetje. En dat is niet... Uh, dat is niet echt lekker gelopen allemaal. Nee, heel nee. veel. Dus die heel heb verveilig. ik uh, afgezegd. Ja, nee, dat begrijp ik. Het is, is nogal werk, hè. Ik bedoel... Uh... Eén dag... Uh, Eén dag valt misschien nog wel mee. Nee, maar één bedoel... dag in het centrum is waarschijnlijk nog meer werk... dan ja? een heel weekend. Meen je dat, ja. Ja, kijk, als je op parkeertrein de Zuid... er staat een slagboom, je ja. hebt je vrijwilligers heb je bij je... Ja. en de mensen weten het niet. Je doet het al negen jaar, dus de mensen ja. weten wat ze moeten doen. Ja. Als we één dag in het dorp zouden, zouden zitten...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 In de Kerkstraat en in de Halte Straat zouden we ook okay. staan. Huh. Ja, geweldig. Dat, is ah, dat geweldig was vind. helemaal in het begin hoor. Dat ja, het, ja, ja, ja, de de Winkelier ja, ja. hebben we ja. nog niet eens mee gesproken. Ja. Allemaal, dat is het ding hoe zij erover dachten. Ja. Maar dat was wel. Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Ja. Geweldig dat het doen. idee komt uit Duitsland vandaan. Daar huh. heb je Hessisch Oldendorf. Dat is een weekend. Ja. Maar, zeg ik een weekend? Ja, dat is een weekend. En dat dorp wordt echt dat weekend helemaal platgelegd. Ja. Alleen ja. Volkswagen. Geweldig. Zo. En daar staan een. Vier, auto's in het centrum. Dan kom ja. je met je gewone auto ook niet binnen. Ongelooflijk. Iedereen, iedere bewoner, iedere winkelier. Alles is Volkswagen. Winkeliers die mogen meten, Ja, dat is lucht, mee lucht, mee lucht ja is allemaal, allemaal luchtgekoeld. Zo. <laughs> ja, elektrische komen er niet in. Hè? Ja, elektrische, dus. ja, elektrische komt er niet meer in. Nee. Nee, ja, nee. Maar nou heb jij de laatste 10, 12 jaar natuurlijk meer tegenslagen gehad. Onder andere met, met, met uh, uh, coronaperiode. Dat is ook twee keer niet doorgegaan. Dat is ook twee keer niet doorgegaan. Ja, dat is ja. Ook Dat kon he? wel. Ja, maar...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 Ja. En er is, er is echt wel heel veel wat, wat te zeggen van... Ah joh, mis, doe maar. Ah joh, mis, maar. ja ja maar. Ja, ja, ja. Je hoort niet, zeg maar, net zoals Mike van, van de Zandvoorts Tentenverhuur. Ja. Ja, die, die mag even wel een veer in zijn krijgen. Want die doet zoveel voor het evenement. Hierbij, ja. Ja, die helpt met alles. Met opbouwen. Ja, en, top, kijk, die top. tenten, die huurden wij gewoon van hem. Die rekenen we gewoon netjes met hem af. Ja. Maar daaromheen doet hij nog zoveel dingen. Ja. En hij heeft natuurlijk een hele dikke vrachtwagen. Ja. Dus als we gaan opruimen op zondag, dan is hij er ook op ja. zondag. Dat vragen ja. wij. Maar hij komt gewoon. Hij ja, ja. Schout. en dan helpt maar, hij met de spullen. Ja, maar voor stel, voor ik voor heb het. een luchtgekoelde uh, uh, Volkswagenbusje. En uh, ik wil daar naartoe. Wat zijn de consequenties voor mij? Moedig, moet er ik op. Nou ja, iemand anders. Ja, <laughs> <laughs> <h sek> ja mensen betalen ervoor. Ja. Ja? Ja, ja. Ja. Dus je hebt entreegeld?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 Eerst een luchtgekoelde buitenevenement. Ja, en iedereen zegt van ja, nee, dat ja. is voor Zandvoort. Ja, ja, begrijp ik. Nou ja, goed, uh, we hopen dat het uh, weer terugkomt. Hè, want dat uh, wil iedereen eigenlijk. En uh, wij we wensen je er heel veel succes mee. Uh, gaat allemaal goed komen? Ja, lijkt me wel. En uh, zeker sterker met je gezondheid. Maar ja, zeker. Gaat, uh, hebben jullie nu een taxi voor terug? Ja. Uh, ja. <laughs> dan moeten we even, ik heb het nummer van de taxi Moeten we even terug. stuurbellen. Hé, <laughs> hey, hartelijk dank uh, Michel voor je Prachtig. komst. En een heel goed weekend nog. Dank je we uh, wel. We gaan weer verder met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 to show up last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 uh, onze Carine Veeren, die is afgelopen week bij uh, de Dance Academy langs geweest. Want daar is een team, dat heet de Bullseye, en die gaan uh, EK en WK dansen. Ja, dat is, ja, dat is heel populair geworden. dat De team dansen. Nou, de dansen niet alleen, maar ook de muziek. Ja, ook. Uh, Country's uh, door uh, Beyoncé opeens uh, uh, sky high. Ja, uh, maar goed. Uh, ja, ik denk dat Carine er meer kan van vertellen. Denk, denk je niet? Ik denk, ja, denk het we ook. Laten we, laten we luiken.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 Kijk, dat is een heel goed idee. Want ja, elk bedrijf moet eigenlijk lekker dansend aan het werk zijn. Nou, dat zou fantastisch zijn <laughs> natuurlijk. Ik wil jullie ontzettend bedanken en ook voor jullie succes en vooral genieten ervan. Dat, want dat, dat straalt hier wel uit. Dat ja, nou, gaat helemaal goed komen. Oké, okay, dank jullie wel. Ja, Dankjewel. Dankjewel.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 Vrolijk, het is een hele andere uitstraling ja. dan, uh, dan, dan je in eerste instantie zou denken. Ja, vaak zie je dames in een deftige zwarte jurken. Ja. <laughs> ja, dit zijn allemaal kleuren. Dat valt uh, tegenwoordig wel, de restring, wel wat mee hoor. Dat is ook een beetje het beeld van klassieke. Dat is deftig, dat is zwart. Ja. Dan moet je ook net in je nette pakken naartoe. Mm -hmm. Nou, dat hoeft niet hoor, je mag gewoon in je spijkerbroek. En Willem, uh, die altijd hier uh, het verhaaltje houdt.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 Dus, uh, en ja, vooral er er er zijn allemaal uh, uh, professionele Juist, muzici? Juist, ja, ja, zeer klopt, zeker. Ja, allemaal beroeps, allemaal conservatoriumopleiding gehad. Ze zijn al, <coughs> allemaal een aantal jaren bezig. Huh. Uh, echt al wat langere tijd. En uh, de meeste spelen in verschillende ensembles. Want voor okay. één ensemble valt meestal niet te leven. Uh -huh, dus ja. vele beroepsmuzici die doen ook andere dingen met andere muzici weer. En is het kleurig uh, de uitstraling van, van, van de dames ook terug te horen in de muziek? Ja, nou, ik kan wel iets zeggen over het programma wat gespeeld gaat worden. Ik noemde al Pierre Gint van Edward Grieg. Nou, dat zijn allemaal hele bekende melodieën. Zwanenzang van Frans Schubert, ook een hele bekende melodie. Dan iets wilds, dat is de Sabeldans van Caciaturian. Dat kent ook bijna iedereen. Als je het hoort, denk je, oh ja, dat heeft ik al eerder ooit. Sabeldans. Nou ja, Carmen Suite Carmen Sweet van Bizet kent ook bijna iedereen. Habanera en de Gypsy Song. Dat is een hele beroemde opera.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 Uh. Uh, ik kan uh, bijvoorbeeld hebben we volgend jaar Beth en Flow weer dat is een duo piano duo uh -huh. spelen katharinen maar doen er van alles om nog wat bij aan cabaret en acrobatiek oh. dus dat is een lust voor het oog dat kan me en ja. die waren ook heel succesvol bij ons in 22 en die gaan we volgend jaar ook weer krijgen ja. dus die komt bij ons weer in het maar buiten. zijn er nou ook artiesten die gewoon bijna niet te krijgen zijn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 Aardig een beetje slaggitaar spelen. Ja, en oh ja. een beetje wat zingen. Een, in een amateurbandje is dat dan al gauw goed genoeg. Hè? Ja, dat is ja. ook waar. Ja. Ja. Dus dat was leuk. Ja. Ja. Ja. Ik hou heel veel van muziek. Ik kan ja. me geen leven voorstellen zonder muziek. Nee, nee. Uh, nee maar ja, dat hebben wij dat wel. Dat geldt voor ons eigenlijk geheimd, ook. Namens ja, nee, dus <tomstuk> nog even over klassiek. Ik ben natuurlijk begonnen in dat concertgebouw. Want ja, dat is natuurlijk de locatie voor klassiek. Maar mm ik heb later in Amsterdam ook kleinere locaties gezien. Zoals de Kerk. En daar waren kleinere optredens.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 hoe gaat het gevierd worden? Is er nou, een, we zijn uh, wel druk bezig al met een programma ja, om uh, wat bijzondere dingen te doen. Ja, ja. Ja. In het concertgebouw? Nee, we doen alles <laughs> in Zandvoort. voor. Nee. Okay. Dus dan <laughs> zitten we wel met locatie. Want kijk, ja. iets heel groot. De klassieke concert is ooit begonnen met de Carmina Burana van Orf in een grote tent op de Ja, maar de dat, dat, waar? toen waren die okay. weg. Die is toen waar mee, niet, het is nog maar net. is ook valt niet zo. Ja, dat moet heel penibel geweest zijn, maar het is toch gelukt.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 van 12 tot 18. en de, als er mensen nog jongere kinderen, die zijn gewoon graag. Oh, helemaal tof. Maar ze moeten wel een mond houden tijdens. Ja, ze moeten niet gaan bleven. Oké. Hartelijk bedankt, Frans. Ja, Vergeet ja, en een goed weekend nog. Hartelijk ja, bedankt. Oké. Okay.